4 uur. Het NOA Journaal. Lizelot Thomasen. Op alle provinciehuizen hebben de leden van provinciale staten gestemd voor de Eerste Kamer. Op veel provinciehuizen is de uitslag al bekendgemaakt, op een aantal andere moet dat nog gebeuren. De totaaluitslag is er waarschijnlijk kort voor half vijf. De uitslag wordt met spanning tegemoet gezien omdat onzeker is of de regeringspartijen en gedoogpartner PVV een meerderheid halen. Bij de verkiezingen in Zeeland heeft de PVV een zetel meer gehaald dan op grond van de uitslag van de statenverkiezingen mocht worden verwacht... Nou wordt aangenomen, heeft het statenlid Robesin van de Partij voor Zeeland op de PVV gestemd. Maar hij wil dat niet bevestigen. Als uh, u zegt, ja, de, de, de, de PVV heeft nu een stem extra. Uh, dat moet Robesin zijn geweest, want die heeft zijn stem niet aan de OSF uh, 50 plus gegeven. Nou, dat, dat, dat kan een volstrekt verkeerde conclusie zijn. Maar dat kan ook zijn dat een andere partij gevraagd is op de PVV te stemmen en ik op die partij. Ook in Zuid-Holland, Utrecht en Limburg zijn er kleine verschillen ten opzichte van de uitslag van de statenverkiezingen. Zo haalden in Zuid-Holland de SGP en Zetel minder dan mocht worden verwacht. In Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel lijken alle statenleden in de Eerste Kamer op hun eigen partij te hebben gestemd.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 De openbaarmaking wordt verplicht voor bedragen vanaf 500 euro per jaar. De regeling moet het vertrouwen in de sector vergroten.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 Het weer vanavond vrij helder en droog. Vannacht bewolkt en in het noorden een beetje modregen. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En in het noordoosten is er dan kans op een buitje. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 landinwaarts. ANDW Verkeersinformatie. Er staan 12 files bij elkaar 50 kilometer. Dat is niet meer dan gebruikelijk. De meeste files staan bij Utrecht en bij Rotterdam. Wat opvalt is de file op de A27 vanuit Almere. Er staat tussen knopend Eemnes en Hilversum 4 kilometer. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag vanuit de Rustkamer in de Eerste Kamer in Den Haag. Waar normaal gesproken de ministers even uitrusten als ze een heftig debat achter de rug hebben met de Eerste Kamer. We zijn wat eerder begonnen vandaag in verband met die verkiezing van de Eerste Kamerleden. die vanmiddag in de provincies heeft plaatsgevonden. Komend half uur, als het goed is, de uitslag. Want rustig is het in die provincies allerminst. in Zuid-Holland bijvoorbeeld. Dat wordt de laatste vanmiddag. Daar staat Roel Paul. Roel, zijn ze daar nu aan het tellen? Het tellen is net afgelopen. Um, het was nog een heel gedoe. Maar we zijn eruit gekomen. Um, het heeft een paar verrassingen opgeleverd. De VVD heeft, hoewel met 12 mensen vertegenwoordigd in de staat... hier 13 stemmen gekregen. De Partij van de Arbeid heeft 10 vertegenwoordigers in de, in de staat... en heeft 11 stemmen weten te verzamelen. Nou, Die moeten dan ook ergens vandaan gekomen zijn... waar precies dat weet je niet. Wat wel duidelijk is, is dat de SGP... Twee vertegenwoordigers heeft hier en dat er maar één stem is uitgebracht op de SGP. En D66 is van vijf naar vier. Dus er ontbreekt wat en er is ergens wat bijgekomen. Dat uh, lijkt op zich een, uh, een logisch verhaal. 1 plus één. Maar wat de achtergronden precies zijn, dat uh, laat zich nog een beetje raden. Wat wel duidelijk is, is uh, dat de SGP strategisch heeft gestemd. Na afloop van uh, het tellen van de stemmen heb ik gesproken met Servaas Stoop. Uh, zoals u wellicht weet zijn er in de achterliggende dagen en weken heel veel uh, berekeningen gemaakt. Uh, contacten geweest. En dat heeft er ook toe geleid dat wij als fractie een afweging hebben gemaakt. Ja, mag ik even... En wat had die afweging moeten opleveren? Uh, die afweging die, uh, zou moeten opleveren dat de invloed van uh, christelijke politiek in de Eerste Kamer uh, maximaal wordt benut. En zeker gelet op de actuele politiek, politieke situatie betekent dat ook dat wij uh, maximaal de positie van de SGP willen verstevigen. En dat doet u door de coalitie te steunen? Uh, dat doen we niet door de, de coalitie als zodanig te steunen. Want uh, zoals uh, partijleider Kees van der Staaij ettelijke keren keer heeft aangegeven... Uh, is het weliswaar de SGP die deze coalitie uh, op een positief kritische manier uh, bejegend... En uh, omdat wij ook als statenleden uh, achter die partijleiding staan... is dat ook wel in lijn met uh, hoe men in de Tweede Kamer... en straks ook wellicht in de Eerste Kamer zal acteren. Hoe voelt dat, dat de SGP nu opeens in het centrum van de macht is? Uh, nou, het is een hele bijzondere politieke situatie... waarin we in dit land uh, verkeren. En uh, uh, we moeten daar ook zorgvuldig mee omgaan. En dat is ook de reden geweest waarom er toch uh, in de achterliggende dagen... ook regelmatig contact is geweest met de partijleiding... om deze afweging gezamenlijk te kunnen maken. En op welke partij heeft de... Zal ik maar ze even zeggen, de dissident binnen uw fractie gestemd? Uh, we hebben als uh, fractie gezamenlijk de afweging gemaakt dat wij de christelijke politieke partijen uh, zoveel mogelijk wilden versterken. Dat betekent dat, als u dan uh, doortelt, dat we dus een stem op het CDA hebben uitgebracht. Uh, begint hiermee het geleien van de SGP? Absoluut niet. Nee? Nee. Nee, de SGP is een partij die staat voor principes, voor uitgangspunten, voor ook een bepaalde gedragswijze in de politiek. En de bijzondere situatie van vandaag de dag in de Nederlandse politiek maakt het noodzakelijk om deze stap te zetten. En dat is volstrekt binnen ons profiel waarbij we dus positief, constructief, maar ook kritisch met andere partijen willen samenwerken. Ja, dat was Serva uh, Stoop, de fractievoorzitter van de SGP in de staat van Zuid-Holland. Ik heb hem ook nog gevraagd, van, zou het kunnen dat u zich misschien toch misrekend heeft... en dat uh, een eventuele restzetel naar een partij gaat die uh, de coalitie niet extra steun geeft in de Eerste Kamer? Nee... Zei hij, dat verwacht ik niet, want uh, nou ja, blijkbaar hebben ze de knappe koppen opgezet om het allemaal precies uit te rekenen. En kwamen ze tot de slotsom dat hun stem, althans één van de beide stemmen die ze konden uitbrengen, naar het CDA moest gaan. Naar het CDA, goed. En niet dus naar de ChristenUnie waar we het eerder over hadden. Dan gaan we uh, van Zuid-Holland naar de provincie Limburg. Maino Remmers. Ja, ik dacht nog, ik sta in een lucht van bitterballen, vla en nog wat drank. Maar nee hoor, business as usual, na de stemming gaat hier de vergadering van Provinciale Staten gewoon weer door. Maar ondertussen weten we wel dat ook hier het een en het ander tactisch is gehandeld. Eén stem voor de OSF en het CDA heeft in ieder geval één stem gegeven aan Jos van Rij van de VVD. Voor hem is het ook een spannende dag, want hij zit hier natuurlijk in Provinciale Staten, maar hoort straks ook waar en wanneer die zal gaan plaatsnemen in de Eerste Kamer. Maar toch klonk hij zelf redelijk zelfverzekerd. Gewoon ontspannen, zoals het hoort. Opkomen voor de belangen van, van de Limburgse bevolking... maar nu eventjes voor de Eerste Kamer. Uh, u had geloof ik één stem sowieso gekregen... wat ik even in de gauwigheid mee uh, zat te turven. Ja, dat was voor mij een verrassing. Ja. Want was het een af... u hebt niet op u zelf gestemd? Nee, nee, nee dat, dat niet. Maar dat is dan blijkbaar die landelijke afspraak. Ja. Opmerkelijk wel, want ik geloof dat er dan toch iemand is geweest... die op de VVD heeft gestemd, die zelf niet van de VVD is, als ik het zo tel. Ja, ja iemand van het CDA heeft dus op de VVD gestemd. Ja, een groot geheim natuurlijk wie dit is. Nou, u moet weten dat ik de grootste uh, vriend ben van het CDA. Dus voor mij een complete verrassing dat hij op mij is ge gevallen. Dus ik heb vandaag de staatsloterij gewonnen. Uh, kijkt u met spanning uit naar ja, dat, dat straks in Den Haag de uitslag bekend is? Uh, ik heb begrepen dat u rond half vijf bekend is. Dus, uh, ik ga ervan uit dat uh, dit kabinet de kans krijgt om de ridden uit te zetten. Dus dat, we achter... dat het, dat het redden... gewoon goed komt? Ja. Bert Kerst is van de Partij van de Arbeid hier in Limburg. Um, er was eigenlijk een oproep om op een vaste man te stemmen bij de PvdA. We hebben op André Postema gestemd omdat wij begrepen dat in andere regio's daar ook meer lokaal gestemd werd. Maar ook omdat André een van de veertien is. En daar hebben we recht op, veertien op zetels. En onze financiële woordvoerder moet zijn. En dat willen we waarborgen in de fractie. Vandaar dat wij unaniem op André Postema gestemd U zult hebben. U zeker een Limburger in de Eerste Kamer hebben? Nou, wij vinden sowieso dat de PvdA er een handje van heeft om veel randstamp mensen af en naar voren te schuiven. Dus dat was heel belangrijk. Ja, dat we ook eens regionale mensen daar hebben die heel goed werk kunnen leveren. Ja. Is de landelijke top hier blij mee met deze actie? Nou, ik heb begrepen dat ze daar geen moeite mee hebben. Zowel Cohen als mevrouw Ploemen hebben gezegd dat ze dat begrijpen. Nou, beter kun je niet hebben natuurlijk. Hè? Nee. De natuurlijkheid in Limburg gaan we door naar Zeeland, waar het niet zo natuurlijk was. Martijn Swolter dat Robinson van de Partij voor Zeeland op naar wij denken de PVV heeft gestemd. Was dat het meest opvallende? Het uh, meest opvallende is dat ook binnen zijn eigen partij, de Partij voor Zeeland, het nu werkelijk oorlog is. Van Bebein, de nummer twee, die beticht hem al van kiezersbedrog. En die is hartstikke boos over wat er vanmiddag is gebeurd. Nou, dat mogen helden zijn, we hebben vijf PVV-leden in de stad en de PVV heeft hier zes stemmen weggehaald. Dus dat moet mijn uh, fractievoorzitter geweest zijn die op de PVV gestemd heeft. En dat vind ik betreurenswaardig, want voor de verkiezingen hadden we toegezegd... dat de stem op de Partij voor Zeeland de stem op de Onafhankelijke Senaatsfractie betekende. Onafhankelijke Senaatsfractie stelt Borg voor onafhankelijk. En zal dat ook blijven. Persbericht vorige week is uitgegaan dat ze dus in het ontpolderdossier... gewoon tegen ontpoldering in Zeeland blijven. En dat de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd is. En dat zou tevens voor ons een platform geweest zijn uh, richting Tweede Kamer. Ja. En daar trekt hij nu de stekker uit. Mochten we landelijk gezien onvoldoende steun hebben om voor die ene zetel... dan heeft hij er vandaag de stekker uitgetrokken. Ik niet. Ik heb gewoon mijn uh, ja, belofte gestand gedaan. Een man een man, een woord een woord. Kiezersbedrog. Dat uh, kunt u zo samenvatten, ja. Kiezersbedrog. Ja. Het is niet prettig om dat te moeten constateren. Maar leg het die kiezers maar eens uit. Vertrouwt u hem nog, meneer Robesin? Nou, ik denk dat we gewoon samen moeten uh, werken naar de toekomst toe samen de schouders onder. Omdat we de kiezer niet verder teleur mogen stellen. We moeten gewoon uh, in het algemeen belang gezamenlijk optrekken. En we zullen ons hier overheen moeten uh, zetten. Het is overal wel eens wat binnen partijen. Maar ik ben hier uiteraard niet blij mee. Dat mogen duidelijk zijn. Maar, maar um, kunnen jullie nog wel samen verder? Want het is Heibo in de tent. Ja, ik denk het wel. We hebben dat vandaag ook getoond in de Staten. Dacht ik. We hebben gezamenlijk opgetrokken in de dossiers. We hebben ze gezamenlijk uitgewerkt. Maar ver verschillend gestemd? Uh, dat wel, maar dat is dus los van het algemeen samenwerken... in de belangrijke dossiers en het algemeen belang. Zo zie ik dat. Ja, het is niet, het is niet fijn om dat te moeten constateren... dat we het niet altijd eens zijn. Maar ja, nogmaals, dat gebeurt op andere plaatsen ook. Het is wel een keuze met grote gevolgen. Uh, we zullen vandaag zien of de OSF voldoende steun heeft gehad... voor die ene zetel. En als dat niet het geval mocht blijken te zijn... dan is het inderdaad een keuze van meneer Robinson... met enorme gevolgen. François Babijn zei dat en daarbij merkt hij er ook nog op dat deze beslissing uh, geld kost. Want een stem minder voor de Partij voor Zeeland betekent ongeveer 30.000 euro in de partijkas. Ja, en ook dat geld moet François Babijn dan missen, dus die is daar hartstikke boos over. Matthijs Holtrop vanuit Zeeland, Bert van der Braak, parlementair historicus. Uh, kiezersbedrog in Zeeland, dat krijg je met dit ingewikkelde systeem. Nou ja, je zou inderdaad als je als, als kiezer in Zeeland op zo'n partij stemt... dan toch wel verwachten dat hij dan de lijn van die partij ook bij deze verkiezingen zou volgen... en dan niet ineens op een hele andere partij gaat stemmen. Dat is toch niet iets wat je als kiever, kiezer verwacht. Dus, nou ja. Dat is een zwaar woord, maar het komt er wel erg eh, dicht in de buurt. Ja, ah, ja Joost, Verlinks, dat klonk niet echt lekker daar. Nee, die hebben wat, die, die hebben wat te bespreken met z'n tweeën. Ik ben benieuwd hoe het daar uh, verder gaat. Uh. Maar goed, de andere kant kan het ook geen verrassing zijn. Want de heer Robesin heeft natuurlijk al aangekondigd... dat hij niet op de OSF uh, ging stemmen. En die zat hier in het torentje bij Mark Rutte samen ja. met Wilders. De grote vraag is nog altijd... wanneer gaat deze stem zich uitbetalen voor Zeeland? Of ja, voor de heer ja daar, daar is een debat over geweest. En er is natuurlijk eindeloos door Kamerleden gevraagd... wat krijgt hij ervoor nee, terug. Niks natuurlijk, niks, in, in, if, in eerste instantie. Niks, is, er is geen deal gemaakt. Dat hebben ze allemaal gezegd. En dat moeten wij dan maar geloven. Maar wat voor licht werpt dit dan op dat gesprek... wat in de tijd op het toortje plaatsvond? Dat is wel ja, heel helder. Ja, dat, dat was natuurlijk ook altijd de, de vraag. Van, uh, die, want die man gaf zelf aan dat hij twijfelde... en over de, uh, op de coalitie wilde stemmen. Dus dan denk je, nou die stem is eigenlijk al binnen. En er is toch een gesprek geweest. Dat, dat is natuurlijk ook het wantrouwen wat veel fracties hier hebben. van Wat heeft ze zich daar nou precies in dat torentje afgespeeld? Maar ja, alle betrokkenen zeggen... Uh, we hebben geen deal gemaakt, er is niks beloofd. We moeten het afwachten. Want even voor de helderheid. Hij zegt zelf niet op welke partij hij gestemd heeft. Afleidend kijken naar de cijfers en hoe de verdeling is. Kun je dan wel met stelligheid zeggen dat hij op de PVV heeft nee, gestemd Nee, want het nee. kan nee. altijd weer net Precie anders zijn gelopen. Het Precie kan de ook trouw. dat hij heeft gestemd ja. op het CDA bijvoorbeeld. En, en dat iemand van het CDA weer op de PVV heeft gestemd. Ja, de Precies, kans blijven. Ja. Dus wat dat betreft, je, je ziet wel uh, ook in de uitslagen die hier binnenkomen... dat er dingen uh, anders lopen. Maar wie dat dan gedaan heeft... Dat weet je vaak niet. Tenzij het er maar één verandering is, dan is het wel heel duidelijk. Maar dat is meestal niet zo. En zonder uh, totale uitslag, uh, totaal uitslag blijft het nog even speculeren. Joost, maar stel, er komt geen meerderheid. Waarom zou de PVV dan dit kabinet nog steunen? Wat heeft de PVV van Wilders nog te winnen bij steun? Nou steun? Ja ten eerste laten zien dat je betrouwbare uh, regeringspartner bent. Kijk, de, de vrees ook bij het CDA is van, uh, wat, wat gebeurt er als ze maar op 36 uh, eindigen, is dat vooral veel wetten die te maken hebben met, met uh, strengere immigratie eisen, dat die gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Nou, laat dat nou echt het hoofddoel zijn voor Wilders om mee te doen. Ondertussen moet hij wel die 18 miljard uh, goedkeuren, dat doet hem pijn. Ja, dat, dat is inderdaad wel een reden om te vertrekken en dat, dat kan je ook niet uitsluiten. Maar aan de andere kant, als hij met ruzie uit de coalitie vertrekt, uh, dan is... Dan wat hij wil, de grootste worden en premier worden. Maar dat moet hij dan wel weer met CDA en VVD doen, want andere partijen willen niet met hem regeren. En Bert van der Waak, met een Eerste Kamer die dan de komende vier jaar geen rechtse meerderheid zou hebben? Ja, die meerderheid die verandert niet, want uh, ja, de Tweede Kamer kan wel ontbonden worden. Dus we zouden nieuwe verkiezingen kunnen krijgen voor de Tweede Kamer. Maar ja, dat bij de Eerste Kamer kan dat niet. Uh, althans, ja, formeel kan dat wel. Maar ja, we hebben deze staten, dus die, dat verandert niet. Dus dat zou dezelfde uitslag bijna opleveren. Dus dat wordt wel heel moeilijk dan voor zo'n kabinet. Ja. Jos Vullings, je hebt ontwikkelingen. Ja, nee, ontwikkelingen. Noord-Holland heeft kennelijk een traditie hoog te houden. Er is ook nu weer iemand die verkeerd heeft gestemd. Ach nee, Ach, niet... toch niet GroenLinks of wel? Nee, zo Was wat dat wat niet eerder gebeurd bij GroenLinks? Op Twitter zie ik dat het waarschijnlijk om iemand van D66 gaat. En, en waarschijnlijk heeft die persoon dus niet met een rood potlood gestemd. maar. Ik weet het niet, met een zwart potlood, met een blauwe pen. En, dus die stem, stem gaat dan verloren? Die stem gaat dan verloren, ja. Hoe is het mogelijk, Bert van der Braak, dat mensen... Want vier jaar geleden, zoals Lucella zei, gebeurde het ook. GroenLinks verloor daar dus door een zetel. Hoe is het mogelijk dat mensen op zo'n dag verkeerd stemmen? Ja, dat is een uh, Geen... groot raadsel. Ja, er <reerpwarden> uh, ja, zijn wat dat betreft wel historische voorbeelden. Er zijn eens dus een keer in Drenthe twee VVD-statenleden. Uh, die waren een uur te laat, toen was de... Dat is, maar dat is overmacht. Nou ja, ze hadden het tijdstip veranderd. En dat waren, waren ze, hadden ze wel doorgegeven. Maar dat hadden ze blijkbaar gemist. En toen kwamen ze en toen was de stemming al geweest. Dus, uh, en ja, er gebeuren wel, dat soort dingen gebeuren inderdaad wel. Het maar is het zo uh, ingewikkeld? Uh, nou ja, dat je met het goede potlood uh, zou moeten stemmen. Dat lijkt me toch wel <laughs> iets wat je zou moeten kunnen weten. Uh, ja, het is, en en kan het, als u het zo hoort, D66 heeft niet goed gestemd. Zijn, zijn dat de stemmen waar het om gaat in één provincie? Nou ja, het gewicht van Noord-Holland is natuurlijk wel uh, zwaar. Dus uh, dat zou gevolgen kunnen hebben. Ja, dan krijg je dus, uh, dat, het is een beetje moeilijk om in te schatten wat dat dan precies voor gevolgen heeft. Want dat gaat dus over de verdeling uiteindelijk uh, van de restzetels. En, nou ja, dat is dan nog even afwachten wat dat dan precies uh, betekent. Ja, Joost Willings? Ja, nou, D66 zat soms zeggen, vrij ruim in zijn jas. Dus op zich moeten ze zo'n stem kunnen hebben. Maar ik geloof dat in Flevoland ook iemand van D66 op de P van de A heeft gestemd. Kijk, en dan missen ze nog een stem. Dus ja... Ik, ik, ik heb die, die sheets hier niet het voor me. Maar het zou wel eens kunnen uitpakken dat D66 hierdoor een zetel verliest. Je ogen zijn aan het rekenen. zien wij hier in de rustkamer achter de Eerste Kamer. Dat betekent natuurlijk dat niet alleen daar heel spannend wordt. Maar dat heeft natuurlijk consequenties voor die Tweede Kamer. Uh, Peter Blok, de sfeer daar. Waar brengen bijvoorbeeld de fracties dit politiek spannende uur door? Nou ja, dat wisselt. Sommige partijen die zitten gezellig met z'n allen voor de buis. Zoals D66. In de hoop dat Rutte Verhagen en Wilders geen meerderheid halen. En de fractievoorzitters van die regeringspartijen... Partijen. Dus Blok van de VVD en van Haarsma Buma van het CDA... die zitten op hun werkkamer te kijken. Maar ja, uh, iedereen zit wel in spanning. Dat is uh, wel duidelijk. We kwamen net uh, Jolande Sap tegen van GroenLinks. Zij zegt, ik voel echt uh, vlinders in mijn buik... van uh, of dat kabinet wel of niet die meerderheid gaat halen. Ja, en uh, zij hoopt natuurlijk uh, ook van niet. Dus ja, uh, spanning alom hier. Maar ja, reageren doen ze nog niet. Ze willen echt die uitslag eerst zien. En wanneer verwachten we dan iets van premier Rutte? Nou, dat gaat zeker nog wel even duren. Hij wil eerst zien, dan geloven en dan pas reageren. Rutte wil natuurlijk het eerst helemaal zeker weten. Hij wil zeker zijn van die uitslag. En afhankelijk daarvan zal hij opgelucht, blij, tevreden... of een beetje teleurgesteld zijn. Als zal hij dat dan niet zo zeggen of uitstralen. Tuurlijk wordt het regeren er dan niet makkelijker op... maar onmogelijk is het niet, vindt Rutte. Hij zal dan steeds en opnieuw dus voor heel veel van die voorstellen... andere meerderheden bij elkaar moeten sprokkelen... Ja, het is allemaal uh, niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk, vindt Rutte. We hadden het eerder deze middag al over steun van de SGP... eventueel de tweede gedoogpartner, Joost Vullings. Um, hoe ligt dat bij het CDA en de PVV eigenlijk? Als de SGP als extra gedoogpartner aan deze coalitie wordt toegevoegd... al dan niet informeel? Nou ja, dit, deze hele coalitie... ze willen vooral gewoon doorgaan en het programma uitvoeren. En ze zitten nu gewoon in de modus dat uh, ja, het moet... En, uh, als dat het mogelijk maakt, dan doen we dat gewoon. Dat merk je ook. Eigenlijk zou je denken, het zou bij de VVD veel principiëler moeten liggen. Ik bedoel, die opvattingen die botsen veel meer met de SGP. Nou, je merkt aan alles, uh, ook hoe Mark Rutte zich erover uitlaat. Hij wil gewoon met dit kabinet doorgaan. En desnoods maar met de steun van de SGP. En uh, nou, vandaar dat hij er ook alles aan doet om die steun te verkrijgen. Ja, en Bert van der Braak, verwacht u dat de Eerste Kamer hoe dan ook politieker gaat worden? Nou ja, in mijn ogen uh, is de. Uh, Eerste Kamer gewoon een politiek lichaam. Uh, er wordt vooral gekeken van... past een voorstel bij onze eigen standpunten? Uh, en uiteraard is de Eerste Kamer ook wel erg gespind op... Uh, of het allemaal uitvoerbaar is en of het allemaal verantwoord... en kwali de kwaliteit van de wetgeving goed is. Maar primair staat toch gewoon van... ja past dit bij, uh, bij ons uh, onze eigen programma? Uh, SPA zal heus niet uh, op een hele goede wet van het kabinet Rutte stemmen... omdat dat zo'n goede wet is, maar gewoon... Ja, uh, daar hebben ze gewoon een standpunt over. En ja, maar als, ook zo. Als je kijkt naar de lijst, die er nu nu staan, Bijvoorbeeld Van Boksel en De Graaf, Tom De Graaf bij D66. Frank de Graaf, Adrie Duivestein, Elko Brinkman. Dat zijn wel allemaal echt raspolitici, politieke dieren die de Kamer ingaan. De Eerste Kamer. Ja. Die kijken toch niet alleen maar naar wetgeving, denk ik. Nou ja, die hebben dat, dat hebben we in het verleden meer gezien. We hebben hier uh, Elske Veld en Thijs Wuldgens en uh, nou ja, noem maar op ook allemaal hier gezien. Uh, daar hoor je dan vervolgens niet zo heel veel meer van. Want dat valt allemaal in de praktijk toch erg tegen. Uh, uh, ja, de wetgeving die hier komt, uh, die is afkomstig van het kabinet. Uh, ja, dat kabinet mag rekenen in afval op uh, de eigen fracties... en moet dan zien daar nog uh, andere fracties ook voor, voor te winnen. En, nou ja, dat is in heel veel gevallen helemaal niet zo'n groot probleem. Hij gaat problemen. Dat moet ik nog maar zien. Jouw ja, ja, daar, daar wil ik even op, op, uh, sowieso even op aanhaken. Want je zag het natuurlijk uh, rond het deal rond het passend onderwijs. en de langste dierboete. Uh, met de SGP. Eh. Uh, wat... Dit kabinet heeft natuurlijk in de Tweede Kamer een meerderheid met gedoogsteun van de PVV. Dus heel veel wetsvoorstellen kunnen ze daar indienen. Die komen er dan doorheen. En als ze dan naar de Eerste Kamer zouden gaan, dan zouden ze dus weggestemd kunnen worden. Omdat ze daar een minderheid hebben. Maar zover laten ze dan nog niet komen. Want dan weten ze van nou dat probleem dat, dat gaat, die wet die gaat problemen opleveren in de Eerste Kamer. Dus zie je dat ze dan al de deal maken met een fractie in de Tweede Kamer. In dit geval met de SGP. En dat dragen ze dan op aan die Eerste Kamerfractie. Dus dan zie je dus dat het primaat blijft bij de Tweede Kamerfractie. En het debat in de Eerste Kamer dan waarschijnlijk toch wel weer vijf. Braaf verloopt. Ja, en, en het gaat Rutte nu goed af. Hè? Uh, je zag ook met Kunduz, nu met Griekenland, de steunoperatie voor Griekenland krijgt het kabinet ook uh, steun van D66, de GroenLinks, Even PvdA na, bijvoorbeeld ja. bij Griekenland. Ja, Hoewel je wel uh, merkt, kijk, ik denk dat op het dossier van Griekenland... zullen ze het kabinet niet laten vallen omdat ze het zelf echt uh, heel uh, belangrijk vinden. Maar uh, uh, er kunnen dossiers komen dat de oppositie uh, de kont tegen de, de krip gaat uh, gooien. Goed, nou het uh, wordt een ongelooflijk uh, spannend moment, spannende minuten. Het laatste nieuws dat wij binnenkrijgen is dat er geen meerderheid is voor VVD, CDA en PVV. Wij wachten nog eventjes op de definitieve cijfers. Uh, we wachten natuurlijk ook op de SGP. Joost, Joost Vullings, volgens mij krijg jij nu een lijstje onder jouw neus met de uitslagen. Ik zou zeggen, lees het even rustig. Ik, sorry, ik pak ook even de, de bedoelde uitslag erbij. Uh, de, de, de, de VVD komt op 16, dat was ook uh, wat voorspeld pas. Uh, PvdA op 14, ook zoals voorspeld. CDA 11, ook zoals voorspeld. Total zoals de uitslag van 2 maart het uh, mogelijk moest maken. De PVV blijft op 10. En dan zoek ik de SGP en die heeft er 1. Dus is het toch de bekende uitslag 37 plus... Eén. Dus dan is de SGP van ongelooflijk de belang ja. van dit kabinet. Ja, en ja. dit is dan de definitieve uitslag? Ja, ik zie wel dat D66 er dus wel eentje verloren heeft. Want ik zat net te kijken, die ene stem is niet... In Noord-Holland is dus een stem verloren gegaan door, door foutief stemmen. In Zuid-Holland, ook een hele belangrijke provincie met veel gewicht... heeft iemand van D66 op de P PvdA gestemd. En, hmm. uh, dus die zijn een zetel achteruit gegaan. Moet ik even kijken of En de ChristenUnie, die, wat krijg je van de ChristenUnie? Op, op twee. Op twee. Dus die heeft niet die derde zetel gehaald. En dan moet ik, dan moet ik even kijken. Partij voor de Dieren 1, OSF 1, dat klopt allemaal. Uh, dan zou het nog best wel eens zo kunnen... dat inderdaad die fout die bij D66 is geweest... dat die zeer beslissend is geweest. Maar dan moet ik, ik ga nog even goed nadenken... Maar uh, want ja. als, als deze er eentje bij had gehad, was, dus het, was het 36 plus 1 geweest. Goed, geen uh, meerderheid dus voor VVD, CDA en PVV. Uh, Bert van der Braak, veel gesproken afgelopen uur over de SGP en terecht dus. Uh, nou ja, je zou zeggen van... Uh, het is eigenlijk toch precies zoals we hadden voorzien. Uh, de positie van de SGP is wat dat betreft uh, uh, in veel gevallen van belang... Uh, maar ja, we zullen toch ook denk ik in de praktijk zien... dat heel veel wetsvoorstellen uh, van het kabinet... Uh, ook van andere partijen steun zullen krijgen. Hè? Ik, bedoel, ik noem maar iets uh, de, ver de verhoging van de AOW-leeftijd. Nou, daar zijn meer partijen voor. Dus dat is helemaal niet zo'n probleem voor een kabinet. Of is niet zo'n probleem. Daar moeten ze misschien wel iets voor doen. Maar uh, het is helemaal niet zo onlogisch... dat ook oppositiepartijen daarvoor zijn. Want ja, dan het zou het echt politiek zijn als uh, partijen... Uh, tegen iets gaan stemmen waar ze eigenlijk voor zijn. En dat verwacht ik eerlijk gezegd niet in de Eerste Kamer. Heeft het er wel eens eerder zo omgehangen uh, voor een kabinet? Uh, nou, wel uh, uh, in de zin, uh, bijvoorbeeld bij Paas 2, daar was het dus 38-37. Uh, maar toen had je natuurlijk ook wel weer dat die. Ah, dat was een meerderheid? Dat was een meerderheid. Dus een minderheid, uh, dat is sowieso uh, sinds 1918 niet voorgekomen. En uh, ook bij uh, uh, bijvoorbeeld Paas 2. Daar kon, de, kon dat kabinet ook vaak nog wel op GroenLinks bijvoorbeeld rekenen. Dus dat was iets minder uh, precair. Goed, wij gaan voor een uh, eerste reactie naar de provincie Zuid-Holland. Roel Pauw, uh, wie heb je bij je daar? Ik heb uh, de fractievoorzitter van de Partij voor de Arbeid uh, in de Staten van Zuid-Holland bij me. Dat is Ron Hillebrand. En hier kijkt natuurlijk ook iedereen naar de analyses en de uitslagen. Wat is uw reactie, meneer Hillebrand? Nou ja, dat er heel veel gerekend is en heel veel strategisch gestemd is. En dat dat uiteindelijk, als het echt gaat om de regeringsmacht, niet zo heel veel heeft betekend. coalitie net geen meerderheid, maar wel met gedoogsteun van SGP. En wel uiteindelijk door één stem verkeerd van D66 is er op links een zetel net even van de ene naar de andere partij gegaan. Ja, het is toch ongelooflijk dat een pen en een rood, po rood potlood het verschil kunnen maken in dit land? Ja, uh, ik, ik, als ik D66 was zou ik nog een poging doen om dit te herstellen. Maar ja, het zal wel, het zal wel moeilijk worden. U heeft trouwens zelf ook hulp gekregen hè, van D66. Want er zitten tien uh, statenleden in uh, de Staten van Zuid-Holland. En u heeft elf stemmen weten te verzamelen. En dat is dan ten koste van D66 gegaan. Ja, dat is een beetje ook het wrang. Ik denk dat uh, alle partijen, zowel in het linkse blok als in het rechtse blok, geprobeerd hebben om uh, te streven naar de meerderheid. Nou, was al duidelijk, als dat aan beide kanten goed lukt, dan zal er weinig veranderen. Uh, maar D66 had inderdaad stemmen over. Die hebben ze dus herverdeeld. Uh, die is in eerste instantie ook te kosten gegaan van de PVV. Uh, maar ja, uiteindelijk door één hokje verkeerd kleuren... worden ze er nu zelf te dupe van. En dat is voor D66 vervelend. Hoe gaat dit aflopen? Want we zitten natuurlijk nog te wachten op de definitieve uitslag. Ja, nee, ik verwacht dat dit wel uh, gewoon de uitslag is. Uh, zo moeilijk tellen is het nou ook weer niet. Met uh, ruim 600 uh, stemmen die uitgebracht uh, kunnen worden. Dus dit zal hem wel zijn. Uh, ja, en je ziet eigenlijk... Het, het komt natuurlijk. Het is nooit zo spannend geweest, maar het komt allemaal voort uit het feit dat we een coalitie hebben met één zetelmeerderheid in de Kamer... 47% van de stemmen bij de statenverkiezingen. En toch proberen de meerderheid te houden. Nou, het lijkt dus met gedoogsteun van de SGP te lukken. Een bijzonder land waarin we leven. Roel Paul. Dank je. 37 plus 1, dat zijn de cijfers. Maar Joost, je hebt even goed gekeken naar die andere cijfers. En welk verhaal zit erachter? Nou, het, het, het is niet zo dat het geklungel bij D66 in Noord-Holland... dat dat het, de oppositie de, de meerderheid heeft gekost. Die zetel is naar de OSF gegaan, naar de onafhankelijke senaatsfractie. En ik denk als D66 het goed had gedaan, dan hadden zij er dus gewoon zes gehad. Nu hebben ze er vijf, maar was er was bij de SP er eentje afgegaan. Dus eigenlijk kan je zeggen... D66 dank, heeft, heeft de de SP, zichzelf gedupeerd... En, SP geholpen. En de SP geholpen. Ja. Goed, Joost, uh, een bijzonder land. Laten we daar uh, dit eerste uur van deze uitzending mee afsluiten, die vanuit de Eerste Kamer komt. We zijn er tot half zeven. Na half vijf uh, barsten de reacties hier in de Eerste Kamer en ook op het Binnenhof vast los. Geen meerderheid dus voor de coalitie. Wel één zetel van de SGP die kan helpen. U krijgt het nieuws van half vijf van Lieselotte Thomas. En daarna zijn we terug. Tot zometeen. Radio 1.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 Doordat de stemmen worden gewogen, telt in Zuid-Holland een stem relatief het zwaarst. Zoals van tevoren was afgesproken, hebben sommige vertegenwoordigers van 50PLUS op de onafhankelijke senaatsfractie gestemd, om die aan een zetel te helpen. In Noord-Holland heeft een d er een ongeldige stem uitgebracht. Hij stemde niet met het rode potlood, maar met zijn eigen pen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan in de regio Utrecht en bij Rotterdam. Wat opvalt is het ongeluk op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Staat voor de afrit Bunschoten Drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Als je ziet dat de welvaart in opkomende markten groeit... dan kun je als belegger inzetten op de bouw van nog meer wegen en nog meer luchthavens.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 Goedemiddag. Vanuit het gebouw van de Eerste Kamer in de rustkamer... komen de twee uur reacties op de 37 zetels voor CDA, VVD en PVV. En die ene voor de SGP. Joost Vullings, wat betekent dat die ene voor de SGP? Als Je kijkt naar de net geen meerderheid die de coalitie... Heeft gehaald. Ja, dat is van levensbelang. Dat is een, denk ik een hele grote opluchting voor de heer Hermans. Loek Hermans van de VVD, die zit naast me. Maar voor Mark Rutte, voor Maxime Verhagen, voor iedereen... voor Geert Wilders is het een enorme opluchting... want ze kunnen gewoon verder zonder al te veel schade. En natuurlijk zullen er momenten zijn bij wetvoorstellen... dat de SGP zegt, nou, wij willen deze wet iets veranderd zien... Maar echt wegstemmen zal er ook niet bij zijn. Dus we kunnen door. Wat is het scenario op gehoopt was? Waar ook echt voor gevochten is voor vandaag? Ja, als, als ik even kijk naar alle, alle stembewegingen die er zijn... zie je vooral dat de twee blokken, coalitie oppositie... ervoor gezorgd hebben dat de zwakke broeders in de, in, in de midden... die dus op de wip zaten, die kon een restzetel kwijtraken... die hebben ze gestut, die hebben ze gesteund. Men heeft dus niet uh, durven stunten. Hele offensieve strategieën ingezet. Waardoor je heel veel zetels weggeeft... en zorgen dat er een extra zetel naar jouw kamp komt. Maar ja, dat, dat kan heel erg tegen je... Dan kan je zelf weer een zetel kwijtraken. Nou, dat was dus te riskant. Dat heeft men niet gedurfd. Nou ja, en als iedereen een defensieve strategie uh, houdt... dan blijft het dus 0-0. En dat is eigenlijk de, <lacht> de uitslag die we hebben van 2 maart. Ja, uh, Luc Hermans, lijsttrekker voor de VVD in de Eerste Kamer. Welkom. Dank u. Uh, toen u vanochtend wakker werd... had u toen gedacht dat dit het zou gaan worden? Ja, ik moet eigenlijk, als ik heel reëel ben, moet ik zeggen dat ik steeds gedacht heb dat voor het 37-37-1... omdat alle partijen, alle partijen gekeken hebben hoe ze die 37, oppositie en coalitie... hoe ze die overeind zouden kunnen houden. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt. He, precies wat u aangaf, meneer Vullings, dat is natuurlijk allemaal naar gekeken. En tegelijkertijd denk ik dat dat ook uiteindelijk ook deze uitslag... datgene weergeeft wat de Provinciale Statenverkiezingen als uitslag hebben gegeven. Die hele verhouding. En bent u er gelukkig mee dat uh, de coalitie nu afhankelijk is van de SGP? Nee, het was mooier geweest als wij uh, meer dan 38 zetels hadden gehaald. 38 of meer. Tuurlijk was dat mooier geweest. Nou, duidelijk zijn dat dan had het kabinet full swing door kunnen gaan. Maar dan hadden we natuurlijk ook als VVD-fractie in deze Kamer... wel degelijk kritisch gebleven. Ja. Wij zijn niet formeel gebonden aan dit regeerakkoord. We hebben natuurlijk wel ons verkiezingsprogramma. En daar staan natuurlijk heel veel punten in die ook in het regeerakkoord staan. Dus het is wel zo dat we manier moreel gebonden zijn. Maar het is niet zo dat je dan a priori kunt zeggen... hier is dus de VVD voor al die voorstellen. Nee, en het is aan de andere kant ook niet uw doel... om het kabinet Rutte ten val te brengen in de Eerste Kamer... Als je even kijkt naar de SGP die de VVD nu kan helpen... en ook de andere coalitiepartij en de gedoogpartner... wat is de overeenkomst tussen VVD en SGP? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel punten... waarom we diametraal tegenover elkaar staan. Maar als je kijkt naar zeg maar, de twee hoofddoelen van dit kabinet... het financieel op orde brengen van Nederland en de veiligheid op orde brengen... dan zie je dat de SGP wel weer heel dicht bij de VVD staat en bij dit kabinet staat. En een ander, ander, ander aantal onder onderwerpen zie je dat ze er weer veel verder van staan. Dus het is ook niet zo dat we alleen maar kijken naar de SGP... maar ook naar andere partijen, ook eventueel als het over andere onderwerpen gaat. Dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat hier een uitslag ligt... die op zichzelf betekent dat het kabinet zijn beleid denk ik, op hoofdlijnen kan voortzetten. Het zal... Dus niet zomaar eventjes. Het zal best lastig zijn. Maar eh, dat is het sowieso. Maar tegelijkertijd, eh, als wij minder dan dit hadden gehaald... en hoe dan ook bij andere partijen hadden moeten gaan praten... dan was het roeien en stroop geworden. Dat betekent dat je eigenlijk eh, heel veel moeite had om vooruit te komen... omdat er heel veel weerstand van partijen is tegen bezuinigingsmaatregelen... en het op orde op zaken sprengen. Men zegt het wel, maar als beetje bepaaltje komt stemmen dan toch allemaal maar tegen. Ja, dat maakt het voor het kabinet heel erg lastig. Ja, en, en de SGP eh, afgelopen dagen is veel gesproken over... Bijvoorbeeld het schrappen van het verbod op gods godslastering. Is dat dan een punt waarop de VVD nu de SGP tegemoet gaat komen? Ja, maar kijk, ik heb daar eens ook even naar gevraagd. Want uh, dit is op dit moment nog niet eens in de, in de Eerste Kamer. Maar dit is in oktober vorig jaar al aangegeven. Toen is even, die was de ondertekenaar. Uh, die heeft dat wetsontwerp mee onderdeekt, het initiatiefontwerp. Ja, dat zijn misschien wel veel, veel belangrijke wetsontwerpen... dat Gouden van Vrijvermenigheid, waar we op dit moment mee bezig is. Dus we hebben gezegd, van, dat was in oktober toen al besluit. We ging het nog niet eens over de Eerste Kamer, wisten we niet eens. Ja, tegelijkertijd denk ik dat er, als je kijkt, als je regeert... en je wil een aantal hele belangrijke dingen door elkaar uh, proberen te realiseren... Dat betekent dat dat je ook naar een concessies moet doen. En de concessie is niet dat we plotseling nu iets gaan invoeren. Maar is iets wat eigenlijk maar een beetje een symboolwetgeving was, dat we die misschien, misschien, moeten we moeten er nog een keuze over maken. Wij als, als Eerste Kamer, maar zeker ook de Tweede Kamerfractie, keuze over maken wat we eigenlijk zouden gaan doen. Joost, klopt ja, ja, Symboolwetgeving. Uw eigen politiek leider Mark Rutte heeft twee jaar geleden een hele grote nota gepresenteerd. over vrijheid van meningsuiting. Dus om dat nou symboolwetgeving te noemen. Ja, maar dat heb ik gisteren bolwetgeving genoemd. Ik heb het, het blasfemie, dus het grondlastering. heb ik van gezegd, die wordt niet toegepast. Wordt nauwelijks gebruikt of helemaal niet gebruikt. Vrijheid van meningsuiting is een veel belangrijker. Maar goed, er zijn mensen in de partij die er vanaf willen. Fred Teven heeft zijn handtekening ingetrokken. omdat hij het kabinetten ging. Ja. En de nieuwe woordvoerder Art van der Steur had zijn handtekening eronder kunnen zetten. En dat ja. heeft hij niet gedaan. Dat, dat stond toch niet, opvallend, of niet? Hij had een aantal extra vragen. Die vraag moet wel worden. Het geeft de fractie de ruimte denk ik, om nu te zeggen... wat ja, als... voor of tegen ja. kunnen zijn. Ja, Maar goed, hij was zelf indiener. Dus dan stel je ja. de vraag aan je mede-indieners. En ja. dat los je dan op. Maar kijk, we doen het oplossing over het allemaal zo vreselijk vreemd is. Maar je hebt een coalitiepartij die probeert een regeringsprogramma te realiseren. Die vindt een aantal dingen het allerbelangrijkste. Als het huis in brand staat en dan komt iemand van buiten die zegt tegen je: kom je niet helpen met blussen, maar wel met de schilder van de voordeur. Wat zeg je dan? Help me dan maar met blussen. Dus wat dat betreft is dat soort keuzes. Die moet je natuurlijk wel op een gegeven moment kunnen maken. Ja. En ook duidelijk maken wat daar precies de keuze is. Als we even kijken naar de manier waarop deze verkiezing verlopen zijn. Hè? Vier jaar geleden is, is het veranderd. Geen lijstverbindingen meer. Het moest allemaal transparanter worden. Uh, tja, is dat geslaagd, vindt u? Nou ja, kijk, als we lijstverbindingen hadden toegestaan, dan waren na de verkiezingen van de provinciale staten, als dus alle 566 stetels verdeeld zijn, dan hadden politieke partijen precies hetzelfde gedaan wat ze nu doen. Kijken met wie ze lijstverbindingen zouden kunnen aangaan. Dus wat dat betreft. Is die is verandering eigenlijk voor niks geweest? Nou ja, in ieder geval dat. Het tweede is dat we hebben gezegd, je kunt niet meer met een, een halve kiesdeler een voorkeursstetel krijgen in de Kamer. Het moet gewoon 100%, want twee stemmen in Zuid-Holland was al genoeg, geloof ik, voor een voorkeursstetel in de, in de, in de Senaat hier. Dus we hebben gezegd, dat moet eruit. We hebben gezegd, iedereen, alle staten, moeten op hetzelfde moment gaan stemmen. Dus er zijn een paar voordelen. Maar uiteindelijk is het zoeken en het voorkomen dat er toch stemmen verloren gaan... doordat andere partijen met elkaar deals hebben gemaakt... dat heeft ertoe geleid dat beide, als ik zo mag zeggen, beide blokken... gezocht hebben naar het vinden van de juiste verhouding om tot die 37-37 te komen. En, en, en moet dat systeem van u zo blijven de volgende vier jaar? Nou, daar wil ik graag nog wel eens over nadenken. Want ik ben het eens. Ga dit dan nou maar eens uitleggen aan de kiezers. Dat ja. meer. Nou, wat wij zijn er niet eens aan begonnen vanmiddag. Zo nee. ingewikkeld was het. Nee, maar ik kan me voorstellen dat uh, als je kijkt wat er nu uit is gekomen... is het conform de uitslag van de Provinciale Staten. Dus dat is in ieder geval een voordeel. Maar er is heel wat voor nodig geweest om dat zo ver te laten komen. En misschien moet dat wel op een andere manier. En, en heeft u daar ja, een idee voor? Ja, ik heb eens een keer tegenleden, maar ik vind dat veel te vroeg vanavond. Want we trouwens ook wachten op woensdag. Hè, wat er echt uitkomt als de kiesraad uh, zijn oordeel geeft. Uh, ik heb al eens een keer gezegd, misschien moet je wel tot een gecombineerde Eerste- en Tweede Kamer komen. Waarin fulltime politici zitten en parttime politici zitten. Maar ja, uh, dat zijn discussies. Uh, dat vind ik voor vandaag even allemaal weer veel te ver gaan. Maar die hangen ergens in mijn achterhoofd. Maar ik vind wel, wat Mark Rutte ook terecht zei, een bizar systeem. Dat we daar wel even naar moeten kijken, zijn we eigenlijk allemaal aan onszelf verplicht. Loek Hermans van de VVD, dank voor uw uh, reactie. En aan de andere kant, de kant van de tafel, Ekel Bremen van de CDA, welkom. Um, vergeet niet, u liep hier door de Eerste Kamer waar 21 CDA-senatoren zaten. En dat zijn er 11 geworden. En vandaag ook 11 gebleven. Voelt u nog de pijn of is het toch wel een beetje opluchtend dat u meer doet? Nou, ik ben echt blij dat we er op 11 zijn gebleven. Omdat het ook wel aangeeft dat er trouw is, ook in eigen kring... Uh, we hebben gemerkt de afgelopen maanden al na die uh, op zichzelf bedroevige verkiezingsuitslag uh, dat het echt harder werken uh, geblazen is. natuurlijk met een kleinere uh, club. Maar het feit eh, dat eigenlijk breed uit in het hele politieke spectrum en wel het gevoel heeft, ja, de verkiezingsuitslag was zoals die was. Eh, er zijn heel complexe onderwerpen, of dat nou over Griekenland eh, gaat of over dierziektes, om maar, maar twee totaal verschillende onderwerpen eh, te noemen. Er is toch iets in het land. Ja, vrienden, we moeten wel over partijgrenzen heen, ook weer wat leren spreken. Het kan niet allemaal in een torentje voor. Eh, voorgebakken worden. En dat geeft ook wel een zekere opluchting. Zeker hier in de Eerste Kamer, waar men altijd gewend is... heel inhoudelijk te discussiëren. Dat herinner ik me ook nog wel uit mijn tijd... dat ik als minister hier ontwerpen moest verdedigen. Ik denk dat dat voor de bevolking uiteindelijk ook wel iets weergeeft... nou, het is misschien nog wel goed dat die partijen allemaal wat kleiner zijn. Dan moeten ze er ook wat, wat harder voor werken. Ja, dat, dat klinkt heel, heel raar, dat is een soort geesteling. Maar het ja, dat is ook niet simpel, wat, wat je voor... hier op je bordje uh, krijgt. Want wat bedoelt u daarmee? Harder werken? Zeker als u kijkt naar uw eigen partij? Ja, kijk... Als je, als je het gevoel had, ja, dat was niet zo simpel, maar de laatste decennia van hey, we gaan in het kleine kamertje met de minister-president een tijdje zitten vergaderen en dan gebeurde wat hokuspokus en dan leggen we dat uit aan het volk. Mensen voelden natuurlijk wel aan dat er ook wel wat konfies werden uh, gesloten. Nu gaat het toch wat meer in de openbaarheid. De argumenten komen één voor één boven tafel. Dat zijn ook helemaal geen verkeerde argumenten. En uh, ja, dit, dat leert je ook weer in zekere nederigheid. We hebben rijke jaren gehad, nu zijn het arme jaren, maar we zijn er nog steeds en we blijven ook absoluut ons best doen. Wat wordt de rol voor het CDA als je kijkt naar het feit dat deze coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer? Nou ja, om te beginnen, en het klinkt heel theatraal... maar het landsbelang overeind houden. Als je weer eens wat, wat intensiever rondluistert, zoals ik de laatste tijd, dan merk je dat mensen zeggen: gedoe over de pensioen, met de banken, met de Grieken, en allerlei ja, zekerheden die een beetje ter discussie komen. Dus mensen kijken uiteindelijk toch wel weer naar Den Haag. Den Haag als verzameld begrip. En kunt u er niet voor zorgen met elkaar dat we weer wat zekerheid hebben als het een onsje minder moet. Nou ja, dat, dat zei dan zo. Maar niet een voortdurende discussie. En dat gebeurt natuurlijk wel hier aan het Binnenhof. Ja, niet een voortdurende discussie. Die was natuurlijk vorige week nog met de, met de eigen gedoogpartner over Griekenland. Ja, maar je mag wel meningsverschillen uh, hebben. Dat, het, het verschil met in een torentjesoverleg, in een soort geheim overleg, alles afdichten en dan de minister-president dat uit laten leggen. En dan de stormen van kritiek maar over je heen laten komen, omdat je toch weet dat je de stemming wint. Ja, die tijd is voorbij. Dus u en, vindt het wel goed wat de PVV vorige week heeft gedaan? Ik heb over Griekenland verschillend gedacht. Uh, ik denk dat heel veel mensen pijn hebben over wat de Grieken doen. Dat vind ik ook. Ik ben er regelmatig geweest. Ik denk dat men daar wel erg zonnig naar het leven uh, ja. uh, kijkt. Maar de vraag is altijd, als je de, de stekker eruit trekt, wat gebeurt er dan? Dat kennen we thuis uit de familie ook wel. als Je doet daar ook wel eens iets met een deur wat niet, niet hoort. Maar ja, je moet er ook even over nadenken als de deur even, uit de sponning wat, vliegt. Wat bedoelt u daarmee? Je slaat wel eens met deuren thuis. Ik denk dat het in niet huis gezin wel eens voorkomt. Maar als je weet dat als je dat te hard doet dat de deur uit de sponning vliegt... of dat je met ruzie in bed gaat, dan weet je dat moet je niet zo doen. Dus je moet met de Grieken ook uh, proberen er serieus uit te komen. Maar al te goed is buurmansgek. Uh, dus als er een partij en partijen zijn in de Kamer die daar uh, kritische noten over Ik denk dat de bevolking het ook heel vreemd zou vinden als dat geluid niet zou worden gehoord. Nou, als we even kijken naar, want de PVV zich doogpartner, de, de SGP eigenlijk ook hè, vanaf vandaag. Wat, wat vindt u daarvan? Ik heb de SGP door de jaren heen leren kennen als een zeer degelijke partij. Heel principieel, maar bepaald altruïstisch, bepaald uit op het landsbelang... Uh, uh, He, het, met degelijkheid die ook vaak in de traditie geworteld is. Maar bedenk wel dat er in het land ook wel iets is van... jongens, Ja, we hebben wel heel veel dingen uh, geoefend en geëxperimenteerd... maar het is niet altijd succesvol gebleken. Dus we moeten nou niet doen alsof het een archaïsche partij is. Dus u, u, u vindt het verder prima dat zij uh, uh, nu dit kabinet... aan meerderheden gaan helpen in de Eerste Kamer? zijn, maar ook andere. Kijk, er zijn heel veel onderwerpen hier in de Eerste Kamer... waar mensen in het land misschien niet eens weet van hebben dat die hier ook aan de orde zijn. Die worden echt niet allemaal langs... puur partijpolitieke lijnen besproken en beslist. En dat zal ook zo blijven. Maar goed, ook. Jus Verlengs, luisterend naar meneer Brinkman. De rol voor het CDA, hoe zie je dat binnen die coalitie? Nou ja, de, de, de binnen de coalitie... ze moeten gewoon zorgen dat, dat alles goed komt... en dat ze hun eigen punten kunnen scoren. Ze staan natuurlijk heel slecht... Ervoor. Dus we moeten binnen die coalitie enerzijds zorgen dat de coalitie blijft lopen, dat de coalitie blijft scoren. En anderzijds moeten ze op een of andere manier op zoek naar een, naar een eigen geluid, dat ze zichtbaar zijn. Want als je kijkt naar deze constructie, dan zie je dat de, alles wat goed gaat, die, die credits gaan naar Rutte en de VVD. Uh, nou ja, Geert Wilders zagen we vorige week ook. Die heeft zijn handen vrij om op, op sommige grote onderwerpen zijn eigen geluid te laten horen. Nou dan zie je ook weer direct in de peilingen dat hij daarvoor beloond wordt. Ja, en het CDA... Uh verdedigt Griekenland dan wel trouw, maar heeft er niks aan. Dus het CDA moet op een of andere manier wel een keer wat gaan doen... waardoor de kiezers denken, oh ja, die regeren mee, dat doen ze leuk... en ze hebben ook nog een origineel eigen geluid. Het gaat uiteindelijk om het bestuurlijke handwerk. Iedereen weet, of je nou in een voetbalvereniging zit... of in een huisgezin of in het land, dat er mensen moeten zijn... die het ook, ook thuis brengen, die het maken, die het geduld oefenen... die ook achter de schermen werk doen. En we leven iets te veel in een tijd van, van leuzen uh, en... en uh, roepen van nou, ik, ik google even en dan, dan doen we het zo. Dus, zo gaat dat niet. Als je in het onderwijs tegen de jongelui uh, moet zeggen... En, en echt streep onder moeten van... wij moeten toch weer wat serieuzer met, met, de, leer, met de klassieke vakken van rekenen en taal omgaan. Uh, wij moeten uh, laten zien dat we een examen ook echt af kunnen leggen... in Leeuwarden en uh, in Maastricht uh, en, en, en dat we in beide gevallen uh, slagen. Dan zijn dat best lastige boodschappen... Maar dat hoort er wel bij. En die degelijkheid, dat heeft de CDA, uh, denk ik... Uh, niet alleen meegenomen als les uit het verleden... maar dan zullen we ook laten zien uh, dat dat nog steeds werkt. Maar het is wel leuk als die degelijkheid natuurlijk een keer beloond gaat worden. Ja, maar daar heb je u zegt het, dan het is een les van om... nederigheid hè, deze periode. Het CDA staat er slecht voor, maar goed, iedere partij wil uiteindelijk weer groeien. Ook het CDA, neem ik Ja, maar, maar, maar niet met, met holle leuzen. Nee, maar dat, dat suggereer ik ook niet. Maar... Nee, nee, maar daarom zeg ik... kan wel met gevulde Als we, als we met de, met de, de, de tijd krijgen om deze kabinetsperiode met elkaar af te maken... en ik zie, bepaalt niet waarom dat op voorhand niet zou lukken dan denk ik dat je ook zult zien dat mensen weer waardering krijgen... voor het feit dat daar ergens, eh, in, ook in een, vaak in een, een sfeer van een compromis... dat je zegt, ja, ik wil met verschillende partijen eruit zien te komen. Ik wil ook eens een keer over de partijgrenzen heen... en over de grenzen met de oppositie heen tot zaken eh, komen. Nou, dan zul je zien dat mensen daar meer waardering voor krijgen. Elke Brinkman, ik dank u wel namens uh, de CDA-Eerste ja. Kamerfractie. Binnenkort he, wordt u uh, geïnstalleerd weer officieel... voor uh, de nieuwe termijn van de Eerste Kamer. Dank voor uw uh, eerste reactie. Graag dan. Keurig in het pak ook nog steeds in deze warme rustkamer van de Eerste Kamer. We hebben de ramen opengezet hier. Mooi even tijd om te praten met Erwin Krol. onze weerman in Hilversum. Uh, Erwin, hier in Den Haag schijnt de zon. Hier ik ook, in hier ook. Gelukkig. Kunnen we daar nog lang van genieten? Ja, uh, ik denk dat jij nog redelijk lang kan genieten van de zon totdat hij uh, ondergaat. Uh, dus het is nog een aantal uur. En dan uh, vannacht vrees ik dat je hem zult moeten missen. Ja, het is best wel. Ja, ja, bovendien komt er bewolking vannacht... en gaat het ook nog een beetje regenen. Ik denk vooral in de noordelijke provincies. Wordt ook niet koud hoor, graad of 9 à 10. En dan morgen overdag is die zon weer volop. Er zal heus wel wat sluibewolking zijn een paar stapelwolken. Maar het ziet er gewoon allemaal prachtig uit. Wel nog steeds een frisse wind. En ik denk dat het morgen ook... Uh, iets koeler iets zal zijn dan vandaag. Het is 15 tot 18 graden. Dan woensdag zwakt de wind af. Dan hebben we heel veel zon. En dan wordt het weer 18 tot 1, 22 graden. Dan, wordt het echt, dan begin je weer een beetje het idee van zomer te krijgen. En daarna draait het weer echt om. Dan wordt het wisselvallig. En dan krijgen we buien. Maar ja, daar praten we nog niet over natuurlijk. Doe ook niet. Later deze week. Dankjewel, Erwin Kroon. Dan is het nu tijd voor uh, Job Cohen, PvdA-fractieleider uit de Tweede Kamer. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Cohen. Uh, de uitslag is er. Geen meerderheid voor deze coalitie. Uh, voor de PvdA 14 uh, zetels in de Eerste Kamer. Waar gingen uw gedachten het eerst naar uit? Naar uw eigen partij of de coalitie? Dit was een uitslag die, die, die uh, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen uh, representeert. Dat vind ik in die zin ook wel weer prettig, omdat dat mensen ook het gevoel geeft dat ze niet voor niks hebben gestemd. En verder vind ik het natuurlijk uh, ook echt he, vind ik het buitengewoon plezierig dat dit kabinet geen meerderheid heeft. He, met de uh, landelijke verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen, hebben ze net die meerderheid wel gehaald. Hebben ze een paar maanden geregeerd en hup, een zetel eraf. Maar wel een zetel van de SGP die ze min of meer meerekenen als gedoogsteun. Ja, dat klopt. Dat betekent dat het, uh, het kabinet nu niet alleen maar uh, afhankelijk is van de PVV... maar nu ook gegijzeld wordt door de SGP. Is dat goed voor het land? Uh, ik denk dat dat helemaal niet goed is voor het land. Ik denk ook dat heel veel VVD'ers daar uh, toch, uh, ja, toch gewoon de pest over in hebben. En want het was nog maar afgelopen week dat uh, een, een SGP'er in Flevoland... tegen de benoeming van een vvd gedeputeerde heeft gestemd... omdat het een vrouw was. En daarvan wordt nou de VVD in de coalitie afhankelijk. Ik vind dat nogal wat. En je hebt ook al de afgelopen dagen gezien hoe de VVD echt aan het, en het kabinet ook aan het lonken is naar de SGP. Ik denk niet dat het goed is voor Nederland, zoals deze regering ook niet goed is voor Nederland. En wat denkt u dat er met de PVV gaat gebeuren? Want is het voor de PVV nog wel aantrekkelijk om uh, deze coalitie te gedogen als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer? Nou, Heeft ervan, de SGP niet meegerekend? Het zal ervan afhangen of het, het kabinet in staat is om ook in de Eerste Kamer... om zijn plannen ook echt helemaal uit te voeren. Uh, en als dat lukt, dan denk ik dat de PVV dat op zichzelf wel plezierig zal vinden. Als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk een groot probleem. Ja. En als het aan ons ligt, nou ja, hier zal in de Eerste Kamer... Uh, de, dat is hier de gewoonte, daar wordt wet voor wet wordt heel precies bekeken. En dat zal niet minder worden, dat zal eerder meer worden. Ja, uh, wordt de Eerste Kamer daar ook mee politieker uh, dan de afgelopen tijd? Ik denk dat dat haast onvermijdelijk is, uh, omdat die meerderheid zo voor de coalitie inclusief de SGP, want die tel ik er dan maar weer eventjes bij... Uh, ja, dat, dat met die hele kleine uh, meerderheid, dus eigenlijk minderheid plus één... ja, dat, dat zal wel politieker worden. Uh, gaat er ja. elke maandagochtend een telefoontje van u naar de Eerste Kamer... om even door te nemen waar ze allemaal tegen moeten stemmen? Nou, ik denk dat deze, mijn, mijn eigen fractie hier en mijn, uh, mijn, mijn partijgenoten... die weten heel goed hoe, uh, hoe dat in elkaar zit. En hoe je en wat... politiek moet bedrijven. Ja, natuurlijk. En uh, we, we hebben natuurlijk al lang uh, de nodige contacten. Dat was al zo en dat blijft zo. We zo nog even bij u terug. We gaan eerst even naar een gesprek wat Peter Blok had... met fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok. Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Wat kunt u met deze uitslag? Met deze uitslag kan het kabinet, waarin de VVD de grootste partij is... aan de slag met de maatregelen die Nederland nu nodig heeft. Financiën op orde, veiligheid beter, immigratiebeleid aanscherpen. En in de Eerste Kamer is er een stevige basis gelegd voor dat beleid. Maar u heeft altijd de SGP nodig... In de Eerste Kamer is altijd één extra zetel nodig. Dat kan de SGP zijn, het kunnen ook andere partijen zijn. En de Eerste Kamer heeft natuurlijk een traditie van het beoordelen van wetgeving... op inhoudelijke kwaliteit, niet van politieke spelletjes. Nou, dat doen ze wel aan het begin van dit uh, kabinet Rutte... Dat moet ik nog afwachten, want die nieuwe Eerste Kamer gaat nog aantreden. De traditie is in ieder geval dat de Eerste Kamer op kwaliteit oordeelt. En ik ben er ook vanaf overtuigd dat het kabinet met goede wetgeving zal komen. En dan moet het mogelijk zijn met deze uitslag om de maatregelen die nu ook nodig zijn in Nederland ook echt te nemen. Maar de Eerste Kamer die er nog zat, heeft al een belastingplan bijna opgeblazen. Dus echt heel makkelijk is het niet. Ja, dat was heel onverstandig van de Eerste Kamer die er zat. Maar de kiezer heeft duidelijk een andere Eerste Kamer gekozen... waarin de verhoudingen verschoven zijn... waarin de VVD veel groter is geworden. En dat betekent nu ook dat er een, een solide fundament is voor het kabinet. Dus nu vier jaar verder... Nu vier jaar verder, want Nederland heeft nu eh, nodig dat er orde op zaken wordt gesteld. Niet dat er nog eens een keer verkiezingen zouden plaatsvinden, maar dat financiën op orde komen. De veiligheid, vreemdelingenbeleid, al die belangrijke dingen die nu moeten gebeuren. Nu overlegt u elke dinsdag met Van Haarsma, Buma van het CDA en Geert Wilders van de PVV. Schuift Kees van der Staaij van de SGP nu ook elke dinsdag aan? Dat denk ik niet. Ik overleg regelmatig ook met fractievoorzitters van andere partijen. Ook met Kees van der Staaij, maar ook wel met anderen. En in een democratie werkt het altijd zo dat je elkaar soms steunt en soms niet. Dat geldt voor SGP en VVD, maar dat geldt ook voor alle andere partijen. Dus geen problemen en u bent blij vandaag? Nou, problemen zijn er genoeg in de politiek, die zijn er om op te lossen. Maar ik ben wel blij vandaag dat de uitslag die op grond van de uitspraak van de kiezer te verwachten was... dat die uitslag nu ook echt zichtbaar is geworden. Twee maanden in spanning gezeten? Nou, ik heb er niet echt wakker van, uh, van gelegen. Maar het is wel goed dat er nu duidelijkheid is. Omdat dat kabinet nu ook in de Eerste Kamer in volle vaart aan de slag gaat. Stuffblok van de VVD. Nou meneer Cohen, dat klinkt nou niet echt als iemand die zich gegijzeld voelt door de SGP. Nee, hij houdt uh, de moed erin, maar het is ook een beetje de moed der wanhoop. Uh, en, en zeggen van nee hoor, we zijn helemaal niet afhankelijk van de SGP. Ook al die andere partijen, daar kunnen we ook altijd nog zaken mee doen. Maar ja, als dat zo is, dan begrijp ik niet waarom uh, de, de SGP in de afgelopen weken en maanden al zo tegemoet is gekomen. Nou, we nou, wel wezen, ik denk dat, dat de VVD en, en, en de coalitie, ook in de Eerste Kamer, echt verreweg de meeste gevallen afhankelijk wordt van de SGP. Maar op welke punten gebeurt dat? Want met de SGP op bepaalde punten erbij... Kan deze coalitie, zoals Loek Hermans op deze stoel eerder... hij wel degelijk het beleid op hoofdlijnen voortzetten? Uh, dat zou kunnen, maar we hebben al gezien... afgelopen tijd, bijvoorbeeld als het gaat over het passend onderwijs... als het over die langstudeerdersmaatregel gaat... dat zijn beide maatregelen die het kabinet heeft uh, uh, teruggetrokken... omdat de SGP daar niet mee akkoord ging. En uh, zo zullen er veel meer dingen uh, gebeuren. En er gebeurt natuurlijk altijd van alles uh, gedurende zo'n periode... dat niet van tevoren is vastgelegd. En ja, dan zal maar weer gekeken moeten worden... waar die meerderheid vandaan moet komen. Aan de andere kant als het kabinet echt in de problemen komt, ook door deze uitslag... ten val komt, komen er nieuwe verkiezingen. Maar die samenstelling van de Kamer, van de Eerste Kamer... die blijft voorlopig zoals die is. Dus wat voor kabinet er ook komt... daarna, uh, iedere, iedere flank zit met dit probleem. Dat klopt, dat is zo. Uh, en uh, ik vind het prima om met u daarop vooruit te lopen. En wat mij betreft, hoe eerder, hoe beter. Uh, maar dan zullen we dan opnieuw moeten kijken... Hoe dan, uh, welke coalities en welke combinaties er dan mogelijk zijn... die ook op een, op een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen reageren. We hadden het er net ook al over met Loek Hermans. Als je nou even terugblikt op deze verkiezingen, hoe het allemaal is gegaan. U zegt, nou, het is in ieder geval, het representeert de, de statenverkiezingen. Maar bent u er tevreden mee hoe die, hoe die uitslag uiteindelijk hier 23 mei tot stand komt? Nee, natuurlijk niet. En, en, en nou ja, het is natuurlijk ook voor D66, vind ik ook echt dramatisch. Ja, dat want die dat zijn de zetel kwijt omdat iemand niet met rood, maar met blauw ja. een kruisje heeft gezet. Ja, nou, dat is, dat is dan echt nog weer eens een, om te laten zien hoe dat werkt. Maar, maar verder ook, uh, het is... Zo'n ingewikkeld systeem, eh, waarbij het dus ook, ook mogelijk was geweest dat er niet echt een goede afspiegeling was geweest ja. van, de, van de uitslagen. Ja, en dat is, dat is niet meer van deze tijd. Nee, dit, wat, dus wat gaat, wat gaat u, wat gaat de PvdA daaraan proberen te veranderen? Nou ja, ik vind, dat, ik vind dat, dat, dat de premier een beetje makkelijk heeft gezegd van. Sorry, we hebben nog een hoop andere dingen aan het hoofd en we laten dit nou maar even zitten. Ik vind dat we serieus moeten overwegen om te kijken of dit stelsel niet, eh, niet vervangen En wat zou u willen? Ja. Nou, daar, daar moet je, dat, ik vind dat je daar even goed over moet nadenken. Want een rechtstreekse verkiezing eh, van de Eerste Kamer, eh, misschien dat je daarop uitkomt, maar het bezwaar daarvan is, is dat je zowel een rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer als van de Eerste Kamer krijgt. Dus ik vind dat je er wel even goed over moet nadenken. Maar zoals het nu is gegaan, hè, waarbij dus een, een aantal mensen. Nou ja, dus het, zoals hier blijkt, van één persoon kan het afhankelijk zijn of, of je iemand zelf niet te zeker krijgt. Dat kan natuurlijk in theorie ook als het gewone verkiezingen zijn, maar die kans is natuurlijk eigenlijk nul. Ja, maar en hier is hij er dus wel aanwezig. Luc Hermans had het over een soort gecombineerde verkiezing... voor de Eerste en Tweede Kamer... waarbij je gewoon ook op part-time politici stemt voor de Eerste Kamer. Nou, ik wil er nog eens even goed over nadenken. Ik, ik vind wel dat we nu ook echt moeten zeggen... Van, er moet echt goed over nagedacht worden hoe we het anders gaan doen. Goed, meneer Cohen, dank voor uw uh, reactie. Graag gedaan. PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer. Na vijven zijn we terug met uh, deze extra uitzending vanuit de Eerste Kamer. De Eerste Kamergebouw. Dan, uh, dan hopen we ook een reactie te krijgen van Roger van Boksel. Die is zeer ontstemd over wat er gebeurd is in Noord-Holland. Net als vier jaar geleden heeft iemand daar een vergissing gemaakt... met het stemmen met wederom grote gevolgen. Dit keer dus voor D66. Vorige keer was dat voor GroenLinks. Meer reacties dus na vijven. Dan zijn we terug.